De doden vielen zowel onder de rebellen als onder de militairen van de veiligheidsdienst. Een deel van het gebouw is verwoest. De veiligheidsdienst van de luchtmacht is een van de meest gevreesde overheidsdiensten in Syrië. Sinds eind 2013 voert de dienst vrijwel dagelijks luchtaanvallen uit op de wijken in Aleppo waar rebellen het voor het zeggen hebben. De menselijke soort blijkt veel ouder dan tot nu toe werd aangenomen. Onderzoekers hebben in Ethiopië resten gevonden van een menselijke voorouder... die zo'n 2,8 miljoen jaar oud zou zijn. Dat is een half miljoen jaar ouder dan tot nu toe kon worden aangetoond. Ze schrijven dat in de vakbladen Nature and Science. De onderzoekers konden de leeftijd van een kaakbot bepalen... door de sedimentlagen waarin het werd aangetroffen. De onderzoekers willen niet speculeren over wat voor soort het precies gaat... omdat ze maar zo weinig resten hebben. Het kan gaan het gaan om een oude voorganger van de mens, de homo habilis. Maar het kan ook zijn dat het een tot nu toe onbekende oermens was. Het weer. Er trekken nog buien over het land. Lokaal met onweer en hagel. In de loop van de avond wordt het droog. Temperatuur vannacht tussen 0 en 4 graden. Morgen is er geregeld zon en op de meeste plaatsen is het dan droog. Het wordt 8 of 9 graden. Dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersupdate. Graag. Dit is John Sohoka van de ANWB. Hallo. In de Randstad staat op de A4 richting Amsterdam bij Knopend Batuverdorp een file met een lengte van 4 kilometer door een ongeluk. Bij Knopend Batuverdorp is maar één reis ook open. Op de A15 daar is de Tunnel en de Thomassentunnel tunnel in beide richtingen dicht vanwege een technische storing. Bij de Tunnel staan aan beide kanten files met een lengte van 3 kilometer. De verkeer kan het beste omrijden over de Botdektbrug en de Kallandbrug. Doe dat. Tot zover de verkeersinformatie. <middels> Ja yes, yes, yes, yes, yes. Al 25 jaar. En jij beleeft. het. ZFM. In 2015 al 25 jaar. Live. Hey Stijn. Ja? Ik hoorde net in het nieuws dat de hbo'ers ook naar het maagdenhuis gaan. Nou, ja, vind ik eigenlijk wel een goed idee. Wat wel raar, want ik dacht dat alleen de vbo'ers nog maagd waren. Turn Hey, um, over die conditie waar we het net over hadden, daar wil ik zo meteen even een vervolg aan geven. Stef en Stijn. Oh, Als Pink komt eraan sober naar Ariana Grande, haar nieuws er nu hier bij ZFM. One last time. I don't wanna be Ja, Stijn, hoe kan je nou uh, niet dronken goed voelen? Dat vraagt Pink zich af. Onmogelijk. Is onmogelijk. <laughs> Misschien moet je eens vakje je broek uittrekken, Pink. Ah, nou, twee. En dan gewoon een Pink erin laten. En dus dan een Pink en... Nee, oké. Okay. En dan voor Ariana Grande, one last time. De Pink erin. Hou je op? Ben je nee? klaar? Ja, ik hou het al een uur op, want ik wil niet doorlekken. <lacht> Even hey, En meneer vergist? vergist. Weer is naast At de pot gepist. Gepist. De pist. Wat het ga je doen? Nou? list. Heb je je trein gemist? I gemist. Ben je I een feminist? Die zingen wat altijd het hardst mee. Doen? Bucket list! Hij hey, he is bucket, bucket, bucket, bucket, bucket list. Booklet, bucket, bucket, bucket, bucket, bucket, bucket list. Bucket, bucket, bucket, bucket list. Behalve dat er op mijn bucketlist stond om altijd als een keer het volgende appje te sturen... Jonas, aangezien ik jullie droogneukerij niet wil verstoren met mijn broekloosheid... één zwarte koffie-AUB. Ja, je bent echt een luie, luie, luie hoerbener, hè? Nee, maar ik, um, ik wil niet uh, dat verstoren. Nee, dat snap denk, ik. Vind lief vind van ik heen. Heen. Lief dat je. dat jij niet aan jezelf denkt. <laughs> Precies, zo ben ik. Ik vind het wel lekker dat ik opgehaald word. Hé, maar over luiheid gesproken, dat is exact waar ik jou voor wil uitdagen. Oh. Ik um, heb op 1 januari, um, in, het, in het teken van geen goede voornemers... maar wel iets wat ik wil doen dit jaar... geroepen dat ik dit jaar um, een hardloopwedstrijd van 10 kilometer wil gaan lopen. Nee. En um, nee. aangezien jij net zegt, ik moet mijn conditie nee. verbeteren... In, het buurt, in de buurt van onze school staat een heel mooi park, het Vondelpark... Zullen wij gaan trainen voor de 10 kilometer? Nee, ik heb net al drie keer antwoord gegeven. Ja, maar waarom niet? Is dat echt luiheid? Of heb ja, je daar geen Oké, okay, wanneer is dat? Nou, je kan, je kan elke, elke twee weken is er wel iets in onze omgeving een hardloopwedstrijd. Dus je kan... En als we dan gewoon ergens in juni of juli ons inschrijven... Het kost nog geen, het kost meestal 5 euro of zo. Dat is een halve knaakpas. Dan kan je echt... Stijn, okay, heeft een... Stijn heeft ooit een uh, keer een knaak. Okay, Stijn heeft ooit een keer een Oké, ik ga even ja. nadenken. Een harde wedstrijd. Een hardal... Gewoon 10 kilometer, gewoon lopen. En dan wel proberen onder uh, het uur en tien minuten of zo. Nee, dat is het nee. Waarom niet? Nou, ik ben je niet zo niet op de bank af te trekken. Ja, tuurlijk. Maar het is wel goed voor je. En als je dan ook nog een beetje erbij gaat trainen. Dan nee. deze zomer op vakantie in Loretta maar, Dan kan je die chicks gewoon van je afslaan. Nou, dat doe ik sowieso al. En nu niet bluffen, nu terug naar de realiteit. Dat doe ik sowieso al. Nu terug naar de realiteit. Paard is een magneetje, man. Check maar ik mag Ik heb Stijn ooit een keer in beschonken toestand meegemaakt. En toen begon jij zo idelaat over je baard te zijn. Dat ik gewoon het idee had dat je jezelf ging aftrekken. En je spul gewoon in je baard zou smeren. Ja, maar dat, gewoon, dat is zo'n voor je ervan. baard. Dat is serieus goed voor je baard. Hoe weet je dat? Uh, opgezocht. Maar ga je nou met me mee? Nee. Ik, ik wil dus echt dit jaar. Ik heb dat genoeg gedaan in januari. Ik ga met een uh, spandoek. Uh, maar bij dan, de dan mag de je van mijn bucketlist aan. af. Dus dan moet jij iets anders gaan verzinnen. Nou, het verzinnen is leuks voor me. Maar ik zou jou ja, wel een hardloopbestijd willen zien, leuk. Nou, dat ga ik niet doen. Of halve koffie voor me. Ga ik ook niet doen. Dan ga ik nog liever een hardloopwedstrijd doen. Okay, dat maar staat ga ik bij ook niet doen. Echt. Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee daar laat ik me niet in lullen. Ik, ik, ik, ik, je merkt gewoon weer wie hier het minste poesie is van ons twee. Ja, het klopt. komt gewoon nu naar voren. Ja, klopt. Ja. Nou ja, ik ben maar, een, Jij bent ook een alfa-mannetje, toch? Ja, zo is het. Ja. Ja. Ik ga ook gewoon heel alfa en plaat instorten, ook al wil je dat niet. Hier komt Jers en Jers. Want zo lied je dit, toch? Ja, ik dacht eerst dat het liedje Alfa heet. Ik denk dat is wel weer goed. Dat was het mooi geweest, was leuk geweest. Ja. Is alleen niet zo. Ja. Het, gaat wel over, het is wel Jers en Jers en de plaat heet King. En koningen zijn ook wel een soort alpha mannetjes. Ja, weet die zo goed is, Steven. Heb je, ja. heb je dat vaak gedaan? Ja. over het mannetje in jouw king hier bij CFM. Goed, even een itemje in de categorie toekomstmuziek. Was dat een goede ding of niet? Ontzettend. Um, toen um, wij uh, die ene lunch ooit hadden... waarin we dit programma hebben bedacht... Ja. hadden wij zo gezegd van... nou, dan gaan we eerst een maand dat programma maken. Ervoor zorgen dat het programma goed staat. Ja. Nou, ik zei aan het eind van vorige uitzending tegen jou... we hebben hem nu. En ik heb ook het gevoel dat met deze uitzending weer, ik vind het nu al een mooie uitzending, ja? we gaan de goede kant op. Nou. Dus het wordt tijd om ons te focussen op verdere plannen. We hebben namelijk buiten audio plannen ook videoplannen. We willen filmpjes gaan maken. En uh, wij zijn elke woensdag zijn wij vrij. Echt, like the love HBO, waarom ze protesteren. Ik heb echt maar <lacht> geen idee. Um, dus wij gaan volgende week onze eerste video maken. Ja. We hebben nu ook een GoPro in ons bezit, dus we kunnen. Daar kan ik wel toch met die Fully, hard, fully equipped, Met man. die hardloopwedstrijd kan ik gewoon die GoPro opbinden en dan kan ik gewoon die hele video. Ja, maar moet je even nadenken, is dat interessant, Steven? Nou, maar dan, maar dan maak je er een korte video van, van nee, 10 minuten. dat nee, is Toch leuk, man. Dan, nee, dan, dan, dan ga jij zo ga juichend niet, langs de nee, lijn. Zo, dan, nee, dan ga jij nee, langs de lijn, ga je allemaal mensen nee, interviewen. Nee, daar gaat niemand naar kijken. Ah, ik denk dat dat nee, een leuke video moet nou, worden. Nou, denk ik niet, hoor. We gaan hier nog wel even over discussiëren. Nee, hoor. Ik voel je gewoon dronken en dan ga je dat doen. Ah, dat denk ik niet. in ieder geval, nu is video-equipment, we hebben microfoons... dus uh, we willen eigenlijk als eerste video gaan maken. Ja. En we hadden het er net al over van... ja, je hebt natuurlijk dat maagdenhuis wat nu bezet is... door allemaal... Uh, students. Ja, allemaal students. En um, daar willen we wel een reportage van maken. Maar we zitten ook nog even naar andere ideeën te zoeken. Dus heb je zoiets van, nou ja... ik weet iets volgende week woensdag in Amsterdam of omgeving... en het lijkt me leuk als jullie daar een video over maken... of gewoon een beurs. Dat je denkt van, nou, dat is leuk. Ja, wil ik nou een video over maken? Dan mag je mailen steffensteinscfm.gmail.com of, of twitteren. Naar Steffen Stijn of naar de Facebook Steffen ja, Stijn. O, joh, je hebt er zoveel manieren hoe je ons kan bereiken. En we hebben ook nog nummers, maar die gaan we niet geven. 06520... Nee, die laatste twee cijfers ga ik niet noemen. Zou ik het even voor je opnoemen? Ja, laten we dat dus maar even niet doen. 06520044. Oh, ja. Leuk geweest nu. Grafje jongen. Nou, ik had het niet gedaan. Nee? Ik had 83 gezegd in plaats van 8-4. Oh, wacht. Kut. Gelukkig oh, is dit niet mijn nummer, dankjewel. Niet? Oh, dan ga ik je even bellen. Kijken wie erop neemt. Ja, maar nu bouw je gewoon het nummer wat in je contactenlijst staat. Dat is een ander nummer dan wat je net noemde. Ja, oké, okay, is goed. Zometeen hier. Black eyed Peace, don't lie. En eerst gaan we terug naar het jaar 2007. Toen de groep Chris heeft nog gestompt Wat een mooie tijd. Is Koning, dat. we hebben gewoon een sick dress hier. Ja, we, ja, we, we hebben Jonas Denk. ons koffie. Chris don't It crush is. me. Wat fijn dat je altijd bij de uitzending blijft. The truth. Because I lied and I cheated and I lied a little more. But after I did it, I don't know what I did it for. I admit that I've been a little immature. Put your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor. And the author, I forged my signature. And I apologize for what I did to you. Because what you did to me, I did to you. No, no, no, no, baby. No, no, no, no, don't lie.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 Dit was voor mij echt zo'n liedje dat ik uh, in Frankrijk was. Toen had ik mijn allereerste mp3-speler. En dan uh, rij je zo door Frankrijk heen naar je eindbestemming over al die prachtige wijnvelden. En dan heb je deze op je mp3-speler als achtjarig Klinkt klink schilderachtig mooi. Ja, dit was, dat was echt schilderachtig mooi. Goed liedje ook. De Black blijkheid. <truhings> don't lie naar our progressive don't crush me zie je hem. Ja, nog een, uh, iets minder dan een half uur. Dan gaan we onze boeken weer aan doen. Ja, jammer. Ja, <laughs> <laughs> ik, het, het, het, zou eigenlijk gewoon, het is een soort Donald Duck-leven wat je nu leidt. Ja, heerlijk. Ik moet gewoon de nieuwe standaard gaan zetten. Gewoon dat iedereen zijn broek uit heeft. Ja, we, gaan, we gaan gewoon iets bezetten. We gaan een <laughs> ma maagdenhuis. Ma ma ma allemaal je broek uit. <laughs> en dan, dan moet het een andere naam krijgen. <laughs> Tot meteen hier bij Stefan Stijn Banks. En hier is een nieuwe Hardwell Sound met Harrison. I've been fucking sad. Sally. En we hebben dus een klasgenote die heet Sally. En, oh ja. uh, en elke keer als een docent haar naam roept, dat ze iets mag zeggen, of als iemand Ravika Sally roept, dan, dan hoor ik in mijn hoofd, ah, ben fucking Sally. Ik kan er gewoon dan niet mag meer je mee willen, ophouden. mag je willen. Nou, ze stuurde me laatst een appje. Op. Een appje erachteraan. Helemaal goed. Zijn duurs mij je weer. Uh, vanavond opklaren me eerst nog plaatselijk een regelt havenbui. Vanaf in het zin. binnenland rond het vriespunt. Morgen en vrijdag afwisseling van zonneschijn en wolkenvelden. Het blijft droog. Morgen wordt het een graad of 8 en vrijdag iets zachter. Zaterdag vaker zon en 9 tot 13 graden. Zondag zondag en van noord naar zuid 10 tot 16 graden. 16 graden. Onverstelbaar. Gewoon oh, oh, oh, oh, oh. oh, bijna it zomer, jongen. Het is nat te believen. Heerlijk. We gaan eens even kijken naar de weg. Daar zitten het steeds rustiger aan het worden. Vier meldingen nog maar. Op de A4 Delft-Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt Badhoeverdorp. Na drie kilometer stilstaand verkeer gaat je vijf minuten kosten om door de eerder ongeval. De A9 Alkmaar-Amstelveen tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Velzen. Een wegafsluiting met wegwerkzaamheden. Je wordt omgeleid. De eindtijd is 5 maart om 5 uur ochtend. De A325 Arnhem, Berg en Dal tussen Knoopend Ressen en de N326 naar het Keizertreinersplein. De grote vertraging betreft 15 minuten. De laatste op de N456, Zevenhuizen Gouda. In beide richtingen tussen de aansluiting met de A2, dat is bij Afrit Zevenhuizen. En de aansluiting met de A20, daar een wegafstuiting, komt door opruimwerkzaamheden. Dan gaan we nog even kijken naar de flitsers. Er wordt nog druk gefritst op de A2. Maastricht weer tussen Meersen en Stein daarbij op 248.0. En die is gemeld door. Weet je het nog? Rietje. Rietje. Oh, heerlijk Rietje. De A2 Eindhoven-den-Bosch bij afrit Ringster west daarbij 121.9. De A4 Den Haag-Amsterdam bij Knopend hoek, hoek, bij 10.3. De A4 Den Haag-Amsterdam ter hoogte van Hoofddorp. daarbij 10.5. Gemeld De bus, busje komt zo, busje komt zo. Hey. En de A31 Franeker leeuwarden bij 28.7. Hey buschauffeur, de, de hele, hele bus, bus moet pissen. Stef Omi. Stijn, Say what? that you need to give me time to let them breathe but you don't understand i wish you are CFM, met het ene moment hoor je Martin Garrix Animals, en het andere moment hoor je deze Banks is de naam, die hele cd is zo ongelooflijk de moeite waard. Wat een vreselijk te gekke plaat en een vreselijk te gekke cd, door de Banks, someone new hier bij CFM. Kleine, heeft die lekker meegekregen tijdens het geiten. jezus was als jij lang weg zegt ongelooflijk. Hij doet even zijn Ik <laughs> zat een leuke film te kijken. Zit je gewoon uh, bij, die, uh, bij, die, uh, bij dat setje gewoon die film te kijken? Ja, ik zat gewoon als een derde wiel in de wagen bij hoor. Dat is hetzelfde als, het. ik was, laatst was ik met, uh, wij waren aan het voetballen, vorige week. Voetballen? Voetballen. Ah, ah, uh, samen ah. met, uh, met, jij dan, Roel en zijn vriendin. En? en, en op, ja, en, en nog een groepje anderen. En op een gegeven moment ging jij weg. Ja. En toen was het echt zo, Roel en zijn vriendin en ik. Gewoon <laughs> zo, zo, zo'n classic 9 gag Jij deed ook helemaal op. niet mee met voetballen. Nee, maar ik kan gewoon niet... Ik ben motorisch officieel gestort. Dat staat ook ja, echt... Ja, maar zelfs, in een... zelfs die vriendin probeert. En die kon het ook niet zo goed. Maar die deed wel gewoon leuk mee. Vond ik wel een beetje jammer. Ja, nee. Ik kan gewoon echt niet voetballen. En ik, ik begin er ook zwak, niet aan. Zwak, zwak, zwak. Nee, ik begin daar ook gewoon niet aan. Want ik kan het motorisch gewoon helemaal niet. Net als schrijven. Dat kan ik gewoon niet. Dat kun je motorisch niet aan. Dat vind ik ook niet erg. Maar ah, ik, eh... Uh... Het duurde heel lang voordat deze viel. zo. Okay. We gaan toch niet Nickelback draaien? We gaan Nickelback oh. draaien. Oh. Hey Stijn, jij, ik, ik krijg wel geld van jou. Hier heb je Nickelback. Oh, oh, oh, oh, dat was een grapje. Sorry, ik had hem even niet door. <laughs> ah, goeie. Het was geen goeie, dat snap je. One more. Some things. We Stand Together bij CFM. hem. heb je neer vergist. Vergist. Weer naast de pot gepist. Wat Bros. ga je doen? doen? Bucket list. O -o -o. Heb je je trein gemist? Gemist. Ben je een feminist? Oh, dat vond me uh. goed uit. Wat ga je doen? Bucket list. it, Bucket, bucket, bucket, bucket, bucket, bucket list. Bucket, bucket, bucket, bucket, bucket list. Back bucket. Packet, oh, het! Oh, Pak oh, het! Yes. Oh <laughs> Goed. We moeten stil zijn. <laughs> Waarom? Wil je er horen kreunen of zo? Jonas komt er echt even. Het doet mij veel beter. We moeten stil weten. zijn. Wat is er, Jonas? Waarom we stil moeten zijn? Ja, nou, Nou, Dan moet je, het raam, moet je het raam dicht doen. Dan je, nee, dit is de Doe gewoon nog een keer. Gewoon nog een keer. doen. <laughs> ah! <laughs> goed. Dankjewel, Jonas. Dankjewel. Nog een keer. Nog een keer. Nog een keer. Ket ze bucket. Bucket. Bucket. Bucket. het, it, Ja, maar hij is met zijn vriendin bezig. Speciaal dus dit is voor Jonas. Dit is niet zo stimulerend denk ik. Daar word je niet in geld van. Oh, gaat hij ons, <laughs> hij uh, komt met zijn... Hey, luister op. Hij, -so komt, hij komt met zijn flashlight. <laughs> Hoe komt hij er weer een sok gebruikt, Heb een sokje ja? Nee. Nou, ik heb wel eens in een Duitse supermarkt verkopen ze dat gewoon. Ik heb even een seconde gedacht. Uh, effe, ik, even ik ben benieuwd. Ja, ik ben best wel benieuwd. Gewoon, nou ja. nee, dat heet de travel pussy. Ja, ik ben dat. wel benieuwd of het, het hetzelfde voelt. En we krijgen echt gewoon een signaal door. Ja, want hij zit een uh, signaal Oh, zijn vriendin komt er ook aan. Ah, is hij heeft geen bent. signaal van Oh. Okay. Ik weet niet wat ik daarmee bedoel, dus please <laughs> vat het niet beledigend op. <laughs> Wij ja. hebben de afgelopen 2,5 uur. Uh, ja, dat is best zwak. Ja, kill dit. hebben wij broekloos gepresenteerd. Ja. En uh, het is mooi geweest. Dus ik ga mijn schoenen uitdoen. Zo. Ik ga wat uitdoen om wat aan te doen. Zo. Wat een inception. Interception. Praat maar aan uh, Christopher Nolan. Ah, oh, daar ben je weer interception, Het Interception? Ja, dat was een grap tussen interception hey, inter, oh, en Interstellar. ja, ja. ja, ja. ja, ja. Interstellen is nog steeds niet te downloaden, hè? De Hunger nee, games hoor. wel nu. Ja, die heb ik alweer een keer. Die heb ik gisteravond teruggekeken. <laughs> maar Interstellar gewoon nog niet. Gewoon een paar maanden na het uit. Dat is best wel knap. Dat wat wat voelt het eigenlijk als opsluiten, dit? Zo. Al die vrijheid ja, ja, die we de afgelopen 2,5 jaar hadden. Is mijn, mijn penis vermenen. schreeuwt ook gewoon. Nee, nee, nee, nee wat, doe je, wat, doe je, wat doe je, wat doe je, kerel. Hij ja, als ik thuis ben, doe ik gewoon het broekje ja, uit. Ja, dat hoor. was ik bang voor. Ja, je hebt een maximaal een kwartier je broek En ja, Er zijn er geen camera's bij. Dus nee, dan, dat, dan, dat, dan, oh, nee, nee, nee, nee, nee, nee ik het niet. Bucket, bucket list. De hele bucket vol, bucket list. Ja. <laughs> Nou, dat, uh, dat heb je al iets meer dan een bucket voor hè? Voor één lading? Ask your mom about it. In onze programma-omschrijving. Het is niet rebels gek, en tegendraad zonder, zonder plat te worden. Zonder ja. Heerlijk. Ja, niet maar, echt gelukt. Het, het is ook echt de strakste broek die ik heb, deze. Dus het zit ook gewoon nu echt weer echt... Oh, je ja, balletjes even afknijpen. Ja, mijn balletjes worden nu afgeknepen. Oh, ik moet mijn riem ook nog... Heb jij een riem om? Maar daar heb je je buikvet toch gewoon voor. <lacht> zeg ik. Ik mag niks zeggen, sorry. Nee, jij mag zeker niks zeggen. Jij bent zo'n boer. Oh, wat heeft dat dan weer met buikvet te maken? Daar ga ik verder niet op Alle in. Alle boeren hebben buikvet. Ja, over buikvet Alle gesproken? boeren. De man over wie dit liedje gaat, die heeft geen buikvet, maar hij heeft wel kuik... <laughs> nou kom ik ook niet uit mijn grap. Jij de man maar... van dit liedje heeft geen buikvet, maar wel kaarsvet. Voor 50 Shades of Grey. Love me like you do. You're the light, you're the night. You're the color of my blood. You're the cure, you're the pain. You're the only thing I want to touch. I knew that it could mean so much, so much. You're the fear. worden nog uit Fifty Shades of Grey Love Me Like You Do, waar we dus naartoe gaan met Louette en Annabel. Hartstikke leuk. Het is CFM. Het was een broekloze uitzending. Ja, spannend. Ik vond het best wel leuk. Het Dat, was wat gaan we volgende week doen? Voor, uh, ludics. Volgende week gaan we gewoon naakt. Deal, nee, deal, Ik, deal, nee, nee, nee. Deal, ik deal. had mijn oma beloofd dat ik niet verder zou gaan dan mijn broek. Nou, ah, vind ik jammer. En wat ik aan mijn oma beloofd, dat doe ik. Ja, zonde. Want zo ben ik. Zonde. Mijn familie is mijn alles. Ja? Ja. Nou, vind ik lief van je. I would catch a grenade for them. Maar die ga je niet horen, maar wel Armin van Buren. Samen met Laura V. hier bij CFM. Drowning my... No wonder your eyes be. Van Buren, samen met Laura V. Hier bij ZFM Drowning. Stef en Stijn. Nou, dat was hem alweer, Stijn. Ja, gaat snel zo'n uh, ja, Ontzettend. Volgende week zijn we er weer. Dan met broek. Helaas. Ik ga we gewoon weer aantrekken volgende week. Jammer. We kunnen wel een keer een joggingbroek. Gewoon lekker relaxed, lekker relaxed, whatever. Nou goed, en wij gaan hier opruimen. Al onze koffiedingetjes weggooien. Ja, we gaan even spik en span achterlaten. Ja, exact. En we gaan even dag zeggen tegen Jonas en zijn vriendin. Tenminste, als die willen dat wij er nog bij zijn. Want volgens mij zijn die hele rare dingen aan het doen. Als Zamen je naar een leren. camera had, tot volgende al. week. Dag tot de volgende keer. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Ether op 106,9. Straks meer. C -F -M. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. CDA, D66, SP en de ChristenUnie houden de rekening mee... dat minister opstelte onjuiste informatie heeft gegeven aan de Tweede Kamer. Het gaat om de informatie over een miljoenendeal uit 2000... tussen toenmalig officier van justitie Teven en een topcrimineel. Uit documenten die Nieuwsuur heeft ingezien... blijkt dat het OM 4,7 miljoen gulden heeft betaald aan drugshandelaar Kees H. Dat was een schikking in een zwartgeldaffaire. Opstelte heeft steeds gezegd dat hij het bedrag niet kent... en dat de documenten onvindbaar zijn. In een reactie herhaalt Opstelte dat. Hij zegt dat hij de Tweede Kamer dus niet onjuist heeft geïnformeerd. Oppositiepartij GroenLinks wil een parlementair onderzoek naar de zaak. De advocaten van de man die wordt verdacht van de terreuraanslag bij de Boston Marathon in 2013 heeft gezegd dat haar cliënt schuldig is. Vandaag is de eerste dag van het.